werd gisteren in Potsdam in brand gestoken... en zijn huis werd besmeurd met rode verf. De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeëist... door een Griekse groep radicalen. In een brief aan de Berliner Morgenpost zegt de groep... dat de leefomstandigheden in Griekenland slecht zijn... door de bezuinigingsmaatregelen die door Europa zijn opgelegd. Reichenbach is het hoofd van de taakgroep... die Griekenland moet helpen bij de hervorming van de publieke sector. De Nederlandse consul-generaal in Istanbul heeft contact gezocht met de Turkse zanger die afgelopen weekend beledigd uit Nederland terugkeerde naar Turkije. Dat gebeurde om de zanger uitleg te geven over de gebeurtenissen van afgelopen weekend. De zanger Arif Zag zou afgelopen weekend in Nederland optreden bij een concert in het kader van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Maar hij keerde terug vanaf Schiphol zonder te hebben gezongen. Hij moest naar eigen zeggen zo lang wachten dat hij terugvloog. Minister Roosentaal. Inmiddels is het zo dat uh, de consul-generaal in Istanbul zich uh, daarover heeft verstaan. Dit is natuurlijk heel vervelend. Uh, en uh, voor het overige moet ik het laten bij de mededeling dat uh, Veiligheid en Justitie... en de Koninklijke Marseille dus nu onderzoeken wat er zich precies heeft voorgedaan.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 Volgens Bleker betekent dit dat het Wiegepolder toch volledig onder water zal worden gezet. Zoals oorspronkelijk was afgesproken met Vlaanderen. Het weer vanuit het zuidwesten klaart het op. Er is vrij veel wind en het is 11 graden. Morgen, hemelvaartsdag, is het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. wordt het 13 tot 16 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag weer toe. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 49 kilometer file, begin van het hemelvaartweekend. In het midden van het land staan trouwens de meeste files, vooral vertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort en de A28 Utrecht Amersfoort. Wat opvalt is de file op de A27, Utrecht richting Breda. Daar staat tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 12 kilometer. Lange tijd was daar een rijstrook dicht, daar was een auto met caravan gekanteld. Het verkeer richting Breda en Gorkum kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Everdingen, over de A2 en de A15, en dat via het knooppunt Del. Waarom begon je ook weer voor jezelf? Geen baas boven je. Aan niemand verantwoording afleggen?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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elsbeth Grutterke en mag je fixen. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met dit half uur goed nieuws voor iedereen. Want ook u kunt rechercheur worden. En straks gaat Ilko Vertuin van consumentenorganisatie Goedewaar.nl in onze dagelijkse opinierubriek. Een appeltje schillen. Ilko, waarover ga je het zo meteen hebben? Vandaag gaan we het hebben over de plofkip. Uh, dat hele zielige kippetje tenminste, het is een grote kip. Je kent hem wel van de billboards. En dan denk je, oh wat zielig, die wil ik nooit meer eten. Um, dus met andere woorden, de argeloze consument wordt ingeschakeld... door bijvoorbeeld wakker dier in dit geval. En het bedrijf denkt dan, oh, mijn imago gaat eraan. En het bedrijf ja, drijft af en gaat dan maar stoppen met de plofkip. Dus met z'n allen bereiken we wel wat, zou je zeggen. Maar ergens kriebelt dat. Het is toch heel erg kort aan de bocht. De plofkipboer is opeens een foute boer. En het is allemaal niet zo zwart-wit. En... Blijft het allemaal wel zo zeg maar, gedijen? Na twee, drie maanden of twee, drie jaar is iedereen het vergeten. En dan is de plofkip gewoon weer terug in de schap. ben ik bang. Kortom, moeten we niet gewoon naar Den Haag hiermee? Dat straks dus. Maar eerst het onderwerp boeven vangen met behulp van burgers. Burgers die in bosjes liggen om verdachte personen op te sporen... zover ging het misschien niet... maar de politie heeft wel honderden burgers uit Laren en Blarikum... een spoedcursus gegeven. Hoe word ik burgerrechercheur? En met succes, afgelopen weekend werd de vermoedelijke daden opgepakt... van de brandstichtingen die de bevolking in de greep hielden. Welke tips en trucs krijg je als burgerrechercheur? En hoe is de samenwerking met de politie bevallen? Dat ga ik bespreken met Peter Gieling... districtchef van politiekorps Gooi en Vechtstreek. Goedemiddag, meneer Gieling. Goedemiddag. Ja, kwam die gouden tip nou bij de burgers vandaan? Nee. Dus het geld wat daarvoor vrijgemaakt was door de burgemeester kan allemaal mooie andere dingen besteden. Goed. Toch heeft u gebruik gemaakt van de burgerregisseur. Die term is wel heel nieuw. De politie activeert burgers om opsporingstips te geven. Een paar dagen geleden kregen we bijvoorbeeld de Amsterdammers een folder in de bus. Heeft u ook voorbeelden van waar dat eerder is gebeurd? Ja, ik kan de dozijnen noemen, want ik doe het zelf al zoveel als dat ik kan. Want boeven vangen, dat doe je samen. En uh, situaties veiliger maken doe je ook samen. Dus het is niet zozeer activeren als wel inspelen op datgene wat mensen altijd al doen. Je probeert voor je eigen veiligheid te zorgen. Je laat geen spullen in je auto liggen. Je zet wat hangende sluitwerk extra op je woning. En mensen zijn daar dag dagelijks mee bezig. Dus wat wij doen is daarop inspelen en uh, alles uit de kast halen om boeven te vangen. Ja, en wat is er nieuw in de manier waarop u dat in Laren en Blarikum heeft gedaan? Nou, wat ik hier erg mooi vond, is wat als, uh, dat, was dat mijn recherchechef echt voor die zaal is gaan staan en uh, een briefing heeft gegeven zoals hij hem bijna geeft voor de reguliere regisseurs. Dus wat is er aan de hand, wat zien we gebeuren, uh, waar is het gebeurd, wat voor daders doen dit nu. Dus een aantal profielen geschetst van mensen die dit doen. En vervolgens ook uitgelegd hoe ons onderzoek in elkaar zit. En wat mensen kunnen doen. Echt gewoon concreet gezegd, dit zouden jullie kunnen doen? Uh, ja, want normaal roepen we heel vaak... meld het als je iets verdacht ziet. Maar wat is nou verdacht? En waar let je dan op? Ja. Heeft u te weinig uh, politiekrachten dat u de ja. burgers nodig heeft? Ja? Kijk, als je met 43.000 ogen alles probeert op te lossen... wat er in dit land gebeurt, dan uh, kun je het schudden, zeg ik altijd. Maar. maar komt het dan voort uit nood, zeg maar? Maar het komt voor dat nog beter uh, het veiliger proberen te maken. En daar alles voor gebruiken wat je kunt. En 10 miljoen paar ogen, want die 6 miljoen maar onder de oude en de jongere schade en de kinderen. Maar 10 miljoen ogen extra, ja dat doet het toe. Goed, u gaf die burgerregisseurs dus een spoedcursus, rechercheren in januari. Honderden mensen melden zich die avond. Straks praten we verder over hoe dat is bevallen van uw kant. Maar eerst maar even naar Laren, waar collega Matthijen Vrij een van deze burgerregisseurs opzoekt. Nee, we weten niet wie het is. Wij kregen er wel melding van dat, het, uh, dat die opgepakt is. En het schijnt een 31-jarige inwoner te zijn van uh, Larden. Want als u zegt, we hebben nu een melding gekregen, wat bedoelt u dan eigenlijk? Nou, ik leg een e-mail. E en daar staat op dat men iemand uh, verdacht van brandstichting van de Daken. Nou, dit zijn van oorsprong Weverswoningen, gebouwd in 1748. U heeft ruitjesramen, u heeft uh, volgens mij voor ook luiken bij de ramen. Heel authentiek is het. Ja. En het kan ook lekker fikken allemaal. Nee, dat gaat prima. Als het eenmaal, eenmaal brand is, moet je hard lopen. Maar uh, op dit moment uh, hebben ze hem gearresteerd. Dus ja, type piromaan. En waarom kreeg u nou die e-mail dan? Omdat ik mij uh, aangemeld heb als, uh, ja, men noemt dat burgersrechercheur. De politie kan ook niet overal zijn. En uh, om uh, als er wat is, uh, dat te melden. Want je hebt daar speciaal een e-mailadres waar je naartoe kan. Ik zie hier uh, om de hoek uw echtgenoten zitten. Heeft u ook meegedaan met burgerrecherchewerk? Nou, een klein beetje hoor. Ik laat het meestal aan mijn man over. Bent u nou een beetje anders om u heen gaan kijken... toen u eenmaal betrokken was bij dat burgerrechercheur-initiatief? Ja, heel erg. Je houdt veel meer in de gaten. Je houdt ook mensen in de gaten. Hé, hey, ze staan stil of fotograferen. Of blijven voor het raam staan om naar binnen te kijken. En dat soort dingen. Als het dan te lang duurt, gaan we naar buiten. Veel meer als voordien. Blaricum is vannacht opgeschikt door verschillende branden. Een villa brandde volledig uit... en diverse auto's en vuilcontainers gingen in vlammen op. De politie denkt aan Brandstichting. Brand aan de Torenlaan in Laren gisterochtend. Daarbij ging een 17e-eeuwse boerderij in vlammen op. De politie houdt rekening met Brandstichting. Goedemorgen. U kijkt naar een extra uitzending van Noord-Holland Nieuws... in verband met een grote brand in Laren. De brand brak gisteravond laat uit in een houtsagerij. Het vuur is overgeslagen naar de naastgelegen bibliotheek. S'avonds om 11 uur geloof ik, als ik het, ja, het goed heb. Net op dit was het net of er buiten het werd een knaloranje oranje en het leek net of het allemaal zinderde. Of er allemaal vlammen waren. Dat kon ik zo uit het dakraam kijken. Dus toen zijn, ben ik als een noodgang naar beneden gegaan en toen zijn we hier met database bespuiten en toestanden en, Dat uh, was een enorme fik. Je zag ook uh, stukjes hout dat. Uh, Branden Dat uh, zag je gewoon voorbij gaan. Het mazzel is dat bij mij uh, in de tuin niks kwam. Hierachter weer wel. Hiervoor van alles. Uh, de buurman hier heeft uh, de molen naar gewaarschuwd En die heeft de molen laten draaien. Dan, die die, die vuurstukken in de lucht werden dan weggezwiept. Tenminste, dat werd dan geprobeerd. Toen kwam er op 11 januari die avond ja. georganiseerd door de politie... Ik ben er ook met mijn buurman samen naartoe geweest. En het eerste wat we kregen, we kregen een papier in handen. En dan kon je je naam en je toestanden hier uh, opschrijven. En je e-mailadres. En later werd dan in de vergadering uitgelegd waarvoor dat was. En dan kon je ook, en dan kreeg je ook meldingen van hen. Nou, dat was een, uh, een zeer druk bezochte vergadering. En de politie kreeg natuurlijk wel wat uh, om zijn oren in verband met al die branden. En toen hebben 300 mensen zich opgegeven... om burgerregisseur te zijn, waaronder u. Ja. Er werd ook verteld op die avond uh, wat voor type pyromane je hebt. En je hebt drie soorten. Ja, en inderdaad waar je op moet letten. En dat bespreken uh, we, we zelf wel af en toe heel goed door. Is dat is ook wel goed ook, het moet ook wel. Wat waren nou de momenten waarop u dacht... hier ga ik maar eens melding van maken? Nou, dat was uh, iemand die stopte... En bewust vlak langs de huizen liep en weer terugliep en dingen. Ik denk dat, dat, dat is niet luis. Als je normaal naar de politie gaat, dan ga je naar. Uh, hebben we dan zo'n kantoortje... waar dan de politie morgen zit. Maar dit, dit doe je per e-mail. En dan uh, komt het meteen op het goede adres. Heeft u enig idee of de burgerregisseurs. Geholpen hebben bij het vinden van deze mogelijke brandstichten? Ik denk het wel. Dat uh, mensen die uh, toch meldingen hebben gemaakt van wat ze gezien hebben, dat wordt dan wel uitgezocht. U bent nog steeds verbonden aan dat burgerrechercheurnetwerk, ja. gaat u daarmee door? Ja, natuurlijk. ja daar blijven we bij. Ja. Ja. En het is niet alleen uh, wat betreft de brand, maar. Het is ook uh, inbraak en toestanden toestand, hè, wat ook erg belangrijk is. En wat denkt u van de andere mensen? Spreekt u die wel eens, die, die ook zich opgegeven hebben, die ook actief zijn als burgerrechercheur? Blijven die doorgaan, ja, denk ik? Ja, blijven ook doorgaan. Ja. Beeldig, ja. Dus de politie heeft definitief er een helpende hand bij? Ja, ja. dat wel. Het is, het is ook voor onze eigen veiligheid, toch? Ja, dat is ook belangrijk. Dus... Peter Gerling districtschef Gooi en Vechtstreek. Ja, deze mensen willen wel door. Wilt u ook verder met deze burgerregisseurs? Ja, nou en nog. Kijk, en alles wat we beoogd hebben, uh, dat kwam ook langs in dit gesprek. Dus zelfs het muziekje van de mitsen, uh, mijn meurders, ja. uh, dat geeft al aan alle puzzelstukjes helpen. Hè? Dus ik alle zag kleine bijdragen. Ik al helemaal voor me, eerlijk gezegd. Ja, en dat, dat voel ik me op deze manier ook wel. Ja. Uh, mensen scherper maken. Die directe lijn is prachtig. Dus normaal kom je nog wel eens ergens terecht, maar... Maar krijgen, krijgen we dan niet uh, dat, dat iedereen elkaar in de gaten houdt? Deze mensen ook die gingen oh, kijken als er iemand stil stond en zo. Dat, is, dat klinkt ook wel een beetje... Nou kijk, als iemand vreemd langs uh, huizen loopt... Uh, de maar normale ja, insteek van mensen is van al ga je de weg kwijt en is aan het zoeken. En dat snap ik. Maar soms, als er iets in je buurt gebeurt wat een probleem is en wat vaker gebeurt... dan is ook wel eens even de vraag van misschien is er wel wat anders aan het doen. En kijk, je moet niet paranoïde worden en ook niet schizofreem worden of wat dan ook. Maar even een gezonde dosis van: hey, wat is hier aan de hand? Stap op die man af. Ja. Kan ik u helpen? Bent u de weg kwijt? Gewoon vragen. Kijk wat er gebeurt. Zijn er ook nadelen voor u? Want u krijgt ook wel heel veel mail misschien, waarvan, waar misschien heel veel tussen zit. Waarvan u denkt, ja, daar kunnen we echt helemaal niks mee. Nee, maar goed, dat hebben we normaal in een onderzoek ook. We vergaren enorm veel informatie in onderzoek met regisseurs. En dan hebben we ook maar een deel nodig om een zaak rond te maken. En het feit wat Margriet net ook al aangaf... dat mensen wel misschien een beetje van trouwend gaan worden... ten opzichte van elkaar, is dat geen risico? Nou, kijk, ik zeg altijd, dat zeggen Amerikanen heel mooi... Be alert, but don't be nervous. Hmm. En, uh, zo loop je ook in een oerwoud... en je kijkt je ook uit dat je niet op een slang trapt. Uh, <laughs> ja. Dus gewoon Die gezond met je omgeving ja. omgaan. Oké, okay, dus dat gevaar is niet. Is het iets voor heel Nederland? Ja, ik denk het wel. Alleen je moet wel een probleem hebben. Dus maak dit nu niet iets van alle dag. Kijk naar wat voor problematiek je hebt. Kijk welke mensen je daarbij betrekt. En dat zijn juist mensen die daar wonen en er elke dag last van hebben. Maar niet continu wat mij betreft. Oké, hartelijk dank. Peter Gilling, districtchef, politiekorps, Gooi en Vrechtstreek. Chris Berry, Love Trip. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Ja, vandaag is dat Eelco Fortuin, directeur van de consumentenorganisatie Goedewaar.nl. Eelco, met wie wil jij vandaag een appeltje schillen? Uh, met iemand van Wakker Dier. Uh, wakker Dier moet ik zeggen, moet ik bekennen. Heeft mijn hele warme sympathie. Uh, dus het wordt een soort warm appeltje vandaag, maar... Uh, wel even nodig, denk ik. Want Wakkerdier um, wakker dier is supergoed in, in campagnes. Uh, ik zie dan zo'n zo plofkip, zo'n zielige kip... en dan word ik ook echt uh, ja, uh, betrokken. En um, dan ga ik die niet meer kopen, uh, enzovoorts. En dan ben ik dat eigenlijk een paar maanden later alweer vergeten. Uh, hoewel, ik werk bij een organisatie waar het wat moeilijker gaat... maar even hè, de gemiddelde consument... En voor je het weet, uh, ja, ben je weer door iets anders uh, ja. in, in, in beslag genomen. Dan ga je daar weer tegen zijn. Kortom, de consument wordt overspoeld met hele simpele verhalen. En het beklijft misschien niet zo. Nee, het gaat over de plofkip. plofkip. Daar moeten we met z'n allen tegen zijn, ook tegen ageren. Laten we even naar een paar radiospotjes luisteren. De eerste keer dat ik hoorde van de chicken wrap van McDonald's... Van de chicken sticks van Ichlo, was ik helemaal van... Oeh, ongeloooblijk! Ja, uh, yeah, baby! Maar toen ik erachter kwam... Dat er da plofkip drin zit, was ik zo etwas van... Nee, man! Schade! Eeuw! Jak! Plofkip! Plofkip! Ja, Ilko. Het klinkt geweldig. Ja, het is echt geweldig. <laughs> maar je vindt het niks. Nou, je weet wel. Ik vind het heel goed. Um, ik vind het alleen dat er achter de comma ook iets bij moet. En dat uh, mis ik gewoon. En dat zijn twee dingen. Eén. Als dan zo'n bedrijf uh, het wel uh, gaat doen, goed gaat doen... dan moeten ze ook minstens zoveel uh, uh, veren in hun kont krijgen. En uh, nu wordt er natuurlijk op uh, de website van Wakker die Wakker je wel uh, gewoon aandacht aan gegeven. Dan staat er in de hoek, dit bedrijf is nu toch goed. Maar dat is wat anders dan die grote billboards en alles. Hè? Twee, uh, structurele oplossingen zijn heel hard nodig. Uh, alle bedrijven moeten even hard aan de bak. En dat moeten we toch via de overheid... en die wordt steeds vaker vergeten, lijkt het wel, door ons soort clubs. Dus ik vind dat we toch met z'n allen naar Den Haag moeten blijven gaan. Ja, Hanneke van Ormond van uh, Wakker Dier. Wat, uh, wat is jouw antwoord op deze twee aandachtspunten van Ilko? Hoi, nou, goedemiddag, uh, ten eerste. Hai. Goedemiddag. Um, nou, ik ben het, om te beginnen met Ilko eens, dat als je zegt dat consumenten die, die horen zoiets en die zijn even bezig met de boodschap en vervolgens denken ze, ja, heel erg. En vervolgens staan ze in de winkel bij het schap en dan doen ze niks met, met die gedachten. En dan zijn ze de consumenten dan kiezen ze voor het goedkoopste. Dat is ook precies waarom wij onze campagnes... ...niet zozeer richten op, op de consument... ...wel een beetje en wel zij de links... ...maar voornamelijk richten onze campagnes... ...op het bedrijfsleven, op die aanmerken... ...en op die supermarkten. Want wij denken dat zij de verantwoordelijkheid... ...hebben om de, om de verantwoording te nemen... ...voor die kippen. Zij zijn ook jarenlang degene geweest die door prijs te drukken... ...en reclame te maken voor goedkope kip... ...het zover hebben gebracht als dat het nu is. Dus wij vinden dat zij met kleine stappen verbeteringen moeten maken... zodat de consument die keuze voor die allerergste kip gewoon niet meer heeft. Ja, maar weet je, stel hè, je gaat dan zo'n bedrijf aanpakken en het uh, uh, lukt opeens. Dan betekent eigenlijk dat alle bijvoorbeeld uh, alle plofkipboeren. die zijn dan vanaf dat moment opeens uh, de, de pineut. behalve als ze leveren aan het, uh, aan het Aldi kippetje of zo. Met andere woorden, het wordt zo'n rommelige uh, uh, bende voor, voor alle bedrijven. Moet ik nou wel uh, duurzaam worden? Moet ik nou wel eerlijk worden of niet? Moeten hey, we niet met z'n allen gewoon naar Den Haag gaan? Alle met z'n allen tegelijk alle regelen? gewoon duurzaam worden en die moeten duidelijk, die, en die zijn ze ook wel mee bezig, maar inderdaad is het nu met de plofkip, het is niet zomaar een overstap. Het is niet zo. we stoppen wat meer kip in de hok, het is oké. Okay. Nee, ze moeten inderdaad een ander ras gaan vinden, die moeten eerst nog maar gefokt worden, want zoveel zijn de, daarvan niet en ja. ze moeten gaan ombouwen. Dus dat zal inderdaad een, een overgangstraject zijn van, van 1, 2 jaar. Maar Ilko zegt Den Haag, gaan ja. naar Den Haag. Ja, dat ja, dat. dat in Den Haag? Nou, misschien nu er een nieuwe coalitie zit straks en is er een groener kabinet, heeft Den Haag weer zin. Maar de afgelopen tien jaar had Den Haag voor ons, wat vonden wij, helemaal geen zin. Want alles strandde tussen de CDA en de VVD, de Partij voor de Boeren en de Partij voor je Portemonnee. Uh, er was gewoon geen ruimte voor dieren. Jarenlang is het gewoon, is het, is het niet mogelijk geweest. En bovendien... Daar zit er een partij die, die daar zijn werk doet. Daar zit daar Partij voor de Dieren. Wij richten ons, ons op, op het bedrijfsleven en Partij voor de Dieren op de politiek. Dus je bent het wel met me eens? We, we moeten het uiteindelijk wel van Den Haag hebben. Nee, uiteindelijk. Wij exporteren 70% van, van, on, van onze producten. Maar we kunnen niet op Den Haag wachten. Den Haag gaat zo langzaam. Als we daar op wachten gebeurt er niks. Want Den Haag verstopt zich achter Europa. Europa gaat heus niet uh, om van de plofkip. Er gaat heus niet uh, in Spanje dat ze roepen: ja, we gaan ook van de plofkip af. Het gebeurt gewoon niet. Wij in Nederland, wij denken dat onze aanmerken, onze supermarkten, die allemaal pretenderen het beste te verkopen aan de consumenten, die moeten de, de, de verandering brengen. Maar weet je waar ik mee zit, hè? Ja. Bijvoorbeeld Shell. Ja. Dat was uh, ruim nou, tien jaar geleden, denk ik, dat ze zo onder vuur lagen in Nigeria en alles. Ja. Nou. Toen is Shell sterk gaan verduurzamen. Dat, ja. uh, dat was een succes. Uh, Greenpeace en Amnesty hebben dat samen geregeld voor ja. ons. Nou, vervolgens is de aandacht wat verdwenen. En wat zie je, een paar jaar geleden uh, is Shell zijn hele groene beleid weer gaan stoppen. Ja. Uh, we zijn weer terug bij af. Uh, met andere woorden, het is toch een beetje zonde van al dat gedoe. En met andere woorden, we hebben dus zonder Den Haag ook weinig uh, blijvende successen. Uh, ja, je moet scherp blijven. We we moeten dus moeten blijven campagne voeren, blijven. elke keer. Ja, dat is okay, heel ingewikkeld. Ook elke, elke keer als je een stap hebt gezet, komt er weer een volgende stap, denk ik. Nou, we zijn nooit klaar, er valt nog zoveel te doen. Wij vinden dat uiteindelijk alle recht hebben buitenlucht. Nou ja, de Albert Heijn hebben en, en de c Duizend hebben twee, drie jaar geleden aangepakt op onverdeld castratie. En dan hebben ze iets heel goeds gedaan. Uh, Blankanslees hebben ze het schap gehad. Nou, dan liggen ze een tijdje in de luwte. Maar nu is het gewoon echt weer tijd voor een volgende stap. Nee, hoe reageren die bedrijven nu zelf op jullie en op jullie nieuwste campagne tegen de plofkip? Uh, ja, verschillend natuurlijk. Er zijn bedrijven die zeggen, helemaal met jullie eens, we hadden alleen een schop onder de kont nodig, dankjewel, die hebben nu gehad. Dat meen gehad. je niet. Zeggen ja, ze dat, dat echt? ongeveer het, het antwoord van u nu even. Maar je hebt ook bedrijven die gewoon helemaal niet reageren. Of uh, processen aanspannen tegen jullie? Nee, dat kan niet, want we houden ons helemaal bij de feiten. We zeggen niks wat niet waar is. Mm -hmm. En nog even dat punt dat Ilko zei: van dat jullie dan misschien ook die bedrijven wat meer eer moeten geven als ze zich wel goed gaan gedragen. En daar ook eens wat leuke spotjes uitzenden waarin jullie zeggen hoe goed ze zijn. Is dat niet een idee? Uh, ja, dat, zijn, ja dat, dat, dat is over het algemeen wat we ook doen. We doen naming en veeming. We hebben ook in het verleden een positief spotje gedaan over café. Toen café helemaal op de, van de vrije, op, op de vrije uitloop eieren overstapte. Het probleem is met deze producten, dan moet je nu een radiospotje gesp zeggen van. Ja, Unilever is in 2013 is zijn ze goed. Dus ja, nu mag ik ook niet maar dan wel. Ja, ja. Dat, dat wordt gewoon moeilijk in het spotje. Daarom hebben we een heel positief persbericht uh, uitgestuurd, wat ook in alle kranten heeft gestaan. Het komt er een beetje op neer dat, dat bedrijven zeg maar, het risico lopen om imago te krijgen. En en dat risico hangt boven zeg maar de sector. Mm -hmm. En daardoor zijn ze een beetje bang geworden. En dan zodra ze denken dat nou, het risico is wel weer buiten beeld, dan is het ook weer klaar. Maar of zit het er in bedrijven ook echt mensen die denken van... hé, gelukkig, nu heb ik eindelijk het setje gekregen van Wakkerdier... zodat ik eindelijk het voortaan goed kan doen. Ik ben, ik ben misschien een beetje sceptisch, maar zodra de aandacht weg is... dan is het toch ook weer, gewoon weer business as usual, geld verdienen... Ja, jij bent bang dat die bedrijven helemaal niet doen wat ze zeggen dat ze doen. Nou, Of heel kort en daarna is het weer klaar. Kijk maar naar Shell. Ik bedoel, op een gegeven moment moeten we toch iets anders gaan doen. Moeten we niet bijvoorbeeld uh, een, een, een totaal overzicht maken van alle producten... en dat naast elkaar zetten en dan laten zien... dit product is beter, dit is nog beter geworden en dit is slechter. En Dat, Verrek, dat doen jullie toch, Elka? Maar is dat net? Volgens mij is dat de supervisor, dat die er net door een vaartsennoot en Greenpeace geïntroduceerd. Ja. Dat is er, maar daarmee geef je weer de, de, de, cons, de consumentenkeus. En we weten allemaal door alle onderzoeken... je hebt de burger die, die het met ons eens is... en je hebt de kiest voor het goedkoopste. Ik vind het serieus. De, de supermarkten hebben 30 jaar lang... hebben zij met prijsdrukken het zo ver gekregen... dat er nou zoiets bestaat als een plofkip. Als die zielige kip die in zes weken al bijna al slachtrijp is... en gewoon geen leven meer heeft. Dat is nu de verantwoordelijkheid van de supermarkten... Om daar weer wat aan te doen en daar weer een normale kip voor in de plaats te leggen. En natuurlijk daarnaast we moeten ook consumenten overtuigen dat ze dan ook inderdaad die duurere kip moeten kopen. En dat ze vaker kiezen voor moeten biologisch. En ze moeten dat ook allemaal maar weten. Maar uh, ten eerste moet het het, het allerslechtste. Die klofkip moet eruit. En daar hebben volgens ons de aanmerkende supermarkten de eerste verantwoordelijkheid in. Dus met andere woorden, als ik je zo goed hoor, dan zeg je van nou, de consument, dat is leuk, maar daar gaan we het niet meer redden. En daarna gaan we het niet meer redden. En daarom gaan we maar als soort van uitste noodzaak af en toe bedrijven uh, een imago schade geven. En dan maar kijken hoe lang het beklijft, toch? Niet, niet als uitste noodzaak, als gewoon bij hun ligt de eerste verantwoordelijkheid. En daar spreken we ze op aan. Dank je wel, Hanneke. En dank je wel, Eelco, voor deze discussie. Dit is de dag. Zit erop voor vandaag? Kijkt u nog even op de website. Dit is de dag.nu. En morgen hebben we een speciale uitzending over de fiets, Margie. De fiets? Ja, dacht ik. Nee. De fiets? <laughs> Goed. Wat een gezond ding. Morgen ja, een speciale, speciale hemelvaartuitzending. uitzending. Zometeen na half vier, de Villa. Villa Vepiro met Ger Jochems. Hallo Elsbeth. Wij praten met Rob de Wijk. Uh, je weet wel, hij is van het Haag Centrum voor Strategische Studies. En met hem praten we natuurlijk over de NAVO-top dit weekend in Chicago. En natuurlijk gaat het daar over hoe verlaat de NAVO op ordelijke wijze Afghanistan. Maar belangrijker nog, wat gaat er gebeuren met de nucleaire afschrikkingswapens van de NAVO? En kunnen wij Europeanen voor onze veiligheid nog wel blijven rekenen op die Amerikanen? En dan de Nederlandse positie, die is pikant. De vorige top in Lissabon werden we aan tafel geplaatst... Tussen Kazachstan en Mongolië. Dat was een vernedering. Nederland werd namelijk gestraft omdat we wilden kappen met militaire avonturen in Afghanistan. Ik Ben heel benieuwd naast wie Rutte, Roosentaal en Hille nu komen te zitten. Dat straks. Nu is het laatste nieuws met Dorald Megens. Radio 1 met NOS -journaal. De Verenigde Staten zijn betrokken bij het bewapenen van opstandelingen in Syrië. Dat meldt de Washington Post. De VS coördineert de bewapening voor een deel. Golfstaten als Qatar en Saudi-Arabië betalen de wapens. Flink deel daarvan is gekocht van officieren van Assads leger. Zo melden bronnen in het Turk-Syrische grensgebied aan de NOS.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 De Nederlandse generaal in Istanbul heeft contact gezocht met de Turkse zanger die zich afgelopen weekend op Schiphol beledigd voelde en rechtsomkeerd maakte. De zanger Arif Zak zou in Nederland optreden, maar hij vertrok vrijwel meteen weer omdat hij naar eigen zeggen zo lang moest wachten. Volgens minister Rosenthal onderzoeken de Marisouce en het ministerie van Veiligheid en Justitie wat er aan de hand was. En twee van de vijf Zweedse korhoenders die twee weken geleden zijn uitgezet op de Sallandse heuvelrug zijn dood. Tegenover dit slechte nieuws staat dat de andere hanen mogelijk al zijn begonnen met voortplanten, zegt een woordvoerder van de vogelbescherming. Dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie. In het midden van het land momenteel de meeste files... vooral op de A1 en de A12. Maar ook rondom Arnhem is het aardig druk... vooral op de A50 naar het zuiden. In totaal nu 67 kilometer file. Je kan duidelijk merken dat het lange weekend... voor hemelvaart is begonnen. Ik noem eigenlijk uh, één file die opvalt. Er is dus een busje gekanteld op de A6... jouw richting Emmeloord. Daar staat tussen de afrits in het Nicolaasga en Lemmer... 3 kilometer. Bij Lemmer is nu de linkerrijsschok dicht.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 Gaat dat wel. Daarover en natuurlijk over Griekenland... en de prille relatie tussen Angela Merkel en François Hollande... in ons buitenlandpanel na vier uur. En wij geven u deel 381 van de continuing story Het Wiegenpolder. En we kijken vooruit naar de grote NAVO-top dit weekend in Chicago. En met wie kunnen wij dat beter doen... dan met Defensie en internationale betrekkingen-deskundige Rob de Wijk. Wilt u reageren op alles wat u hier bij ons hoort... doe dat dan vooral via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Henk Bleker dus. Hij was graag de geschiedenis ingegaan als de man... die de Hedwigapolder gedeeltelijk redde. Maar de Tweede Kamer gunt het hem niet. Een meerderheid is namelijk tegen zijn plan om een derde... en niet twee derde of drie derde onder water te zetten. Er zijn nog andere polderplannen, maar voor geen één is een meerderheid te vinden. En de Belgen, ja, de Belgen die eisen gewoon snel duidelijkheid. Zo niet als er niks gebeurt, dan willen zij gewoon dat de polder volgens het verdrag totaal helemaal onder water wordt gezet. Dit is een hele rare uh, situatie. Hoe moet dit nou verder? Wie is aan zet? We spreken erover met Lutja Kobi. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Woordvoerder van de Partij van de Arbeid, onder andere over de het Wiegenpolder. Um, dit is een hele rare padstelling. Um, hoe zit het nu parlementair eigenlijk? De Kamer die gaat waarschijnlijk uh, al, al dus stemmen. Een meerderheid tegen zijn plannen. Geen één meerderheid voor andere plannen. Hoe nu verder? Ja, nou, het, het ziet er inderdaad naar uit dat uh, het plan bleek te twee, zoals het vanmorgen heette, waarbij de vier polders uh, allemaal deels uh, of geheel onder de water worden gezet, waarbij de het voor een derde. Ja. Maar dan gaat wel, uh, zoals het nu uh, lijkt, is er nog heel veel, uh, zeg maar aan investeringen die daarvoor gepleegd moeten worden, waren niet, uh, niet op scherp. Maar mijn inschatting is dat het zeker rond de 200 miljoen uh, moet ja. kosten. Nou, in ieder geval, laten we ervan gaan dat, dat, dat er geen meerderheid is. Ja, er is uh, geen ik heb... meerderheid voor zijn, nee. dan zou het alleen al om, is het niet om uh, principiële redenen, dan is het al om financiële redenen. Dus wat nu? En dat betekent ja, dat je weer terugkomt bij het verdrag zoals het uh, ooit uh, gesloten is uh, door Carla Pijs en, uh, en Balken in die tijd. Nou, dan zijn en we en klaar gewoon, dus helemaal en onder water. Hebben we hebben het hele rondje weer gehad. Ja. Ja. En ja, dat betekent dat, uh, ja, dat, het lijkt me niet dat je dan weer opnieuw allerlei alternatieven gaat zoeken. Daar is al heel vaak naar gezocht en elke keer is er van gezegd, ja er zijn wel alternatieven, maar die kosten zoveel geld. Uh, en ik vind dat je dat niet uh, kan maken als je nee. onder een miljoen op speciaal onderwijs... Maar onderwijden... kunt, u, kunt u een inschatting maken wat het kabinet gaat doen? Ze kunnen twee dingen doen. Ze kunnen doen wat Tessel zegt. Oké, okay, we zetten de boel onder water, uh, Wij zijn toch als kabinet weg, dus we kunnen maling hebben aan de zeven en we voldoen aan het verdrag. Of ze kunnen zeggen, we zijn toch weg, we gaan lekker zooien... we blijven net zo lang traineren, en wat gebeurt er dan? Ja, nou, in principe zit, uh, is het natuurlijk geen vrijblijvende zaak, en dat is het al heel lang niet. De Belgen, geduld uh, raakt ook op, er is een verdrag voor getekend en uh, die zitten er bovenop, nou die gaan dan misschien een rechtszaak beginnen, maar dat uh, moet je ook helemaal niet willen tussen twee landen, zeker niet je buurlanden. En aan de andere kant, Europa heeft er gebleken gezegd, uh, wij willen wel voor half mei nou eens een keer duidelijkheid hebben over wat jullie daar uh, gaan doen. Je zijn allemaal verplichtingen op je genomen uh, en daarvoor moet Nederland een plan indienen. Als we dat doen krijgen ze in gebrekstelling. Nou, dat kost heel veel geld. Dus ja. Maar dan zijn we tien jaar verder natuurlijk, hè? of niet? Tien jaar verder, maar die ruimte is er volgens mij niet meer en het lijkt erop dat dan nog gewoon het verdrag uitgevoerd wordt. Ja, maar zien jullie als parlementariërs al een beetje beweging bij het kabinet, of niet? Nee, dat zagen we vanmorgen nog zeker niet. Uh, Bleken gaat er nog steeds vanuit dat hij zijn, uh, zijn vier polderplan zeg maar, uh, gaat uitvoeren. En uh, ja, dat moet dinsdag blijken, want dat zijn de stemmingen En het is vooral spannend wat de PVV gaat doen. De PVV heeft vanmorgen gezegd dat ze de motie gaan steunen die uh, oproept om uh, het plan van tafel te halen. Ja. En, ja, en dan is er een uh, meerderheid. Uh, en dan er dus een probleem. Dan is er een meerderheid in de Kamer die zegt: gaan we dus niet doen? Daar gaan we geen honderden miljoenen voor betalen. Ja, in 20 seconden, mevrouw. Ja. Jacobi, gaat Bleker nog meer bakzaal halen op natuurgebied de komende tijd? Ja, het, uh, het hele natuurakkoord wat hij had met provincies, daar is in het condusakkoord uh, weer heel veel van teruggedraaid. Dus in ja. feite is dat ook een soort van bakzaal. Ja, ja, ja. We gaan het allemaal afwachten. Het is be behoorlijk spannend in Den Haag, ondanks dat het kabinet demissionair is. Mevrouw ja ja. Jacobi, dank u wel. Ja, goedemiddag nog. Doeg.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 Expresso iemand? En Chris, de nieuwe brutale verslaggever. Beatles of the Stones. Aflevering 10. Snit. Dus zijn jullie hier geheimzinnig te doen? Chris gaat dit weekend een auditietape voor de jakhalzen maken. Maar dat mag Lisbeth natuurlijk niet weten. Brutale verslaggever bij de vara, verrukkelijk. Ik maak nou zo'n beetje een treatment. En Henk gaat ook de regie doen? En de montage, zelf. Ik heb een cursus Fit MC 101 gedaan via Mickey. En Bram doet de keten. Koffie, doe je mee? Nou, ik weet niet hoor. Ik ga Jan-Jaap van der Wal interviewen. Maar dan net even anders. Heel anders. Ah, dat vind ik het wel leuk om mee te doen. Ja? Ik dacht dat je stand-up als allemaal kauwgom vond. Ja, ik hoorde dat Jan-Jaap poëzie leest van Wislawa Zimborska. Dat is geen kauwgom hoor. Die Hans Teeuwen van jou is. Dat is kauwgom. Dat is waar. En Groeshof. Regie en montage. Op Effit. Op Effit. Ja, je hebt Effit en je hebt Final Cut Pro. Maar met Effit okay. kun je echt veel meer kant op qua montage. Ja. Final Cut is te veel kleurtjes. Eliane hey, Eliane de Biesterveld. Zij doet hey, de kostuums. Ja, ja. Bram, Mooi macchiato? Uh, ja, ja. ik dus. Macchiato? Ja, lekker. Chris Hesseling. Ja, en jou ken ik dus. Ja. Volgens mij, toch? Ja, we hebben een keer samen een aflevering gemaakt voor mijn serie Autofocus. Oh. In de Tomler. Oh ja, Toen nou nog. weet ik het weer. Toen nog. Uh, maar jij, jij wordt nu Jack Jezus. Zo, dan is dat gat wat Frank even blij achterlaat wel heel erg groot. Vind je zelf ook ja, niet? Het is nu ook bijna, bijna officieel. Bijna officieel? Ja, uh, nu heb ik het volgende bedacht, Jan. Ja? Ken jij de Seven Samurai van Akira Kurosawa? De Seven Samurai Precies, wat is en Dan het? ben jij Kikuchio, de zevende samurai. Het driehoekje tussen alle rondjes op het vaandel. Sorry. Omdat we dus besloten hebben. We maken een reeks met BN's Chris. en die worden geïnterviewd... terwijl ze opgesloten zitten in een historische filmscène. Ik, we gaan toch gewoon een portretje maken? Ja. ja, net even We anders. gaan het toch wel over mijn show ja, aan. Dan, ook. Ga, ma, dan ook. maak ik er een beetje meer Tarantino meets Peter Jackson van. Het wijst zich allemaal vanzelf, toch, Henk? Precies. Jan, Waar wil je Jan Jan we gaan staan? Hier ja, is, is je kostuum. Dit is een badjas. Jongens, waarom ja, krijg oh, ik een badjas? Oh, wacht, hier staat de zwaluwe hoeven, dus je moet hem heel even binnenstebuiten aandoen. Nee, wacht, hier, en één makiaat ook. Ja, ja dankjewel. Heel ja, goed. Jan Jaap, zou jij die vaan nog iets lager kunnen houden? Want het dondert kader eruit. Chris, als jij inkomt, trap links, rechts, elleboog, draai en dan nog een vraag stellen. Links, rechts. Ja. Ja. Helemaal zo die spieren okay. op je onderarm he, bij Jan -Jaap. 4, 3, 2, 1. En actie. En dan doe ik nog even een topshot voor de zekerheid. Op 5, 4, 3, 2, 1. En actie. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Ik schrijf nog even jullie nummers op voor het geval ik nog een keer met oh, jullie. Oh, dat moet is heel mee. handig. Zullen we je anders een definitieve oh, montagestuur krijgen? Kan, je kan aan mijn management Elia, kunst. Eliane Biesterveld, Balsemien, Laan 23. Okay. Zal Hier ik ook mijn 06 nummer geven? Jan-Jaap? Ja? Eh, ja? Uh, koffie? Ik wil eigenlijk, kan ik ja, die badjas mag ergens. Ik kan die badjas gewoon houden hoor. Ja, ja, dan ja. -Jaap, okay. als jij die nog heel even aanhoudt en als jij dan nog even van die kant aan wil komen lopen. Chris, dan maken wij daarna nog wat luistershots. En dan zijn we volgens mij een heel stuk op weg. Koffie? Ja lekker. Cappuccino. Post? Ja, het is van DWD. Oh, daar ben ik benieuwd. Hier. Het is Quattemalees. En? Oh ja, wacht. Oeh. Zijn we zijn wel heel eerlijk. Ja. Hoor. Lijkt gemaakt door een manische freak zonder enig gevoel voor vorm en logica. Door de bizar slechte en veel te snelle montage komen we totaal niet te weten wie deze toekomstige jackass zou moeten zijn. Het weinige wat we aan echte presentatie zagen... is onvoldoende om ons een oordeel te kunnen vormen. Zelfs als grap is dit niet geslaagd. Het is een biologische vertreedkoffie. Geteerd bij dat Tilan vulkaan op meer dan 3000 meter hoogte in de Andersgebergte. Mm. En dat proef je, Bram? Ja, hè? Hé, hey, Bram. Ik wist niet dat Henk zo slecht was. Dus misschien kunnen we dat een beetje stilhouden voor hem. Bram, heb je koffie verkeerd voor me? Hé, hey, is dat van de jakhalzen? Ja. Henk! hebben antwoord. Nou, nee. Het is kwart Van ja. een enorme hoogte. Koffie. Hé, uh, hey, kom eraan. Lekker koffie. Uh, misschien wil ik wel een espresso. Of nee? Geef mij maar een cappuccino. Ja, Kom dan maar gewoon. Hij is niet geworden. Nee. Ja. ja. Ze waren wel verrast door de hoge kwaliteit van het filmpje. Snelle, krachtige montage. Maar ja. Het ging ook over de presentatie natuurlijk en die was niet, zo... nou, die was gewoon niet brutaal, niet jong. Precies. Ze noemde Chris een manische freak zonder enig gevoel. Echt heel erg slecht, heel erg slecht. Nou, bizarre Bizar slecht was het dan nou ja, ook weer niet. het was niet heel sterk. Dat zag ik ook wel. Ja, wat jammer. Laat die brieven zien. Oh, oh, oh, oh! een dikke. Plek. <tossimulver> oh. <zacht> Zal ik even een doekje halen? Onleesbaar. Ja, je hebt misschien ook meer aan radio hoofd Chris. Tot zover. En morgen even geen geluid loopt. Want dan hebben wij een speciale uitzending over de zorg. Maar maandag weer wel. En dan gaat het over het zogenaamde claimen van gasten. Jongens, even centraal. Nou, Ik wil grotere namen en exclusiviteit. En daarom wil ik inzetten op Jeroen Pauw. Oh, oh Jeroen, Pauw. Jeroen Pauw, de P van W. Er is een boek uit over presenteren. Daarin zegt hij een paar heel leuke dingen. Die gaan wij dus regelen. Exclusief. Jeroen Pauw. Journalist puur sang. Wilt u deze serie als podcast downloaden? Ga dan naar vilavpro.nl. Dit weekend is in Chicago een grote NAVO-top. En daar gaat een hele sterke Nederlandse delegatie heen. Premier Rutte, Rosenthal van Buitenlandse Zaken... en Hans Hille, minister van Defensie. Rob de Wijk, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Even over de vorige top in 2010 in Lissabon. Toen werd Nederland aan tafel geplaatst tussen Kazachstan en Mongolië. En ja, jij dat legde uit dat was een vernedering, want Nederland moest gestraft worden omdat we geen militaire missies in Afghanistan meer wilden doen. Nee, het had inderdaad uh, te maken met de chaotische terugtrekking uh, uit uh, Afghanistan uit Oeruskan uh, en het feit dat het kabinet daarover was uh, gevallen en er geen nieuwe missie eigenlijk in aantocht was. Ja. Waar komt Nederland nu te zitten? Met ja. andere woorden, heeft Nederland iets van zijn imago hersteld? Ja, wel iets. Uh, dat denk ik wel. Uh, als je nu kijkt uh, wat minister Hille nu achter de schermen heeft uh, gedaan, uh, dan heeft hij een aantal initiatieven ontplooid in het kader van zogenaamd smart defense. Dat is een van de drie belangrijkste onderwerpen die in Chicago aan de bot stond. Dat, aan het, bot het, bot dat zijn die onbemande vliegtuigjes en zo. Nou, ja, nou, uh, smart defense gaat er eigenlijk om van hoe krijg je uh, meer defensie voor minder geld. Ja, dus het hè, gaat, zijn, eigenlijk... zijn, zijn, zijn voorstellen om meer samen te gaan werken bijvoorbeeld met de, de Benelux-landen? Ja, zo. exact. Ja. Precies, ja. daar gaat het uh, om. Dus uh, de luchtmacht van België en Nederland, die moeten van elkaars vliegvelden gebruik kunnen maken. De marines die al heel intensief samenwerken, moeten nog intensiever samenwerken. Paratroopers en de luchtmobiele brigade van Nederland en België, die moeten dan meer gaan samenwerken. Al dat soort ideeën heeft hij dus op tafel gelegd. En dat, dat, dat komt goed over. Dat geldt ook, zeg maar, voor zijn ideeën om die f 35 de Joint Strike Fighter, om die gezamenlijk met bijvoorbeeld Noorwegen te gaan aanschaffen, mensen te trainen, onderhoud samen te doen. Dat dat komt goed over. Dus hij heeft wat dat betreft wel het een en ander goed gemaakt. Oké. Okay. Laten we even. Dit is een van de dingen, die smart defense. Van de belangrijke ja. dingen die op deze top uh, besproken zullen gaan worden. En natuurlijk, dat kan ook niet anders, ook het vertrek van de NAVO uh, uit Afghanistan. Ja, dat is denk ik voor de Amerikanen het allerbelangrijkste onderwerp. De Amerikanen die vrezen, zeker nu met de uitverkiezing van Hollande tot president van Frankrijk. dat er een soort ongecoördineerde, laten we zeggen chaotische terugtrekking komt voor het eind van 2014. Uit Afghanistan. Mm -hmm. Nou ja, als dat gaat gebeuren, dan stort een heleboel eh, daarin. En dan kun je eigenlijk zeggen dat eh, alle activiteiten van de Amerikanen, van de NAVO in de algemene zin, daar te vergeefs zijn geweest. Maar hoe ziet nou een chaotische teruggang, terugtrekking eruit en een oordelijke? Nou, er is verplichting van de landen eh, om tot, laten we zeggen, eind 2014 daar te blijven. Om ervoor te zorgen dat de Binnenlandse Veiligheidstroepen eh, en het leger van Afghanistan zodanig worden eh, uitgevoerd gebouwd dat die uh, zelfstandig voor de eigen veiligheid kunnen zorgen en dus helemaal de taak van de NAVO kunnen op, uh, overnemen. Als uh, de NAVO eerder vertrekt, omdat bijvoorbeeld de Fransen uh, begin volgend jaar zijn troepen al uh, hun troepen al willen terugtrekken, mm -hmm. nou op dat moment ontstaat er een, een situatie uh, dat uh, de Afghanen er zelf niet klaar voor zijn en ja dat je dus een hele grote onveiligheid in het land uh, creëert omdat je snel te snel aan het terugtrekken. Je bent. Dacht dat die afspraken gewoon eigenlijk al gemaakt waren en dat het hier nog een beetje zoals dat tegenwoordig heet, afgelakt moest worden. Ja. Dat, uh, ik, ik lees nu ook wel net op het ANP dat ook Tsjechië nu be, uh, be aan denken is om zijn, groep, om zijn troepen nou terug ja, te trekken. Ja, dat bedoel ik maar. maar Zij, ik bedoel, ja, hoe in de politiek uh, zijn afspraken nooit heel erg ontzettend hard. En dan kunnen al die dingen gebeuren met betrekking tot verkiezingen... waardoor alles weer op losse schroeven komt te ja. staan. Kijk maar wat er nu gebeurt met de financiële crisis in Griekenland. Hm. Ja, Met andere woorden, als je dat zo zegt... dan kun je in Chicago daar wel afspraken over maken. Je bent helemaal niet zeker dat dat dan ook zo zal gaan straks. Nee, maar Obama wil één ding... en daarom is voor hem Afghanistan het allerbelangrijkste... is dat er een formeel commitment komt van de bondgenoten dat ze dat doen... Mm -hmm. ja in verband met de verkiezingen die worden gehouden. En voor de rest uh, wil Obama helemaal niet zo gek veel met, uh, met die top. Uh, die NAVO is echt toe aan een grondige verbouwing... maar daartoe wil hij niet besluiten. Nee. Ja. Nee. Het gaat echt om dit soort praktische dingen. Afghanistan ja, ja. staat, kan... ja. staat hoog op de agenda. Die smart defense. wat ja. je net al zei... dat gaat er dus om inderdaad wees slim met je geld. Ja, maar dat is ook eigenlijk eerlijk gezegd. Ja. Uh, ik vind het allemaal prachtig. En je moet dat ook vooral doen, uh, dat soort, uh, dat soort uh, zaken... Maar dat wil niet zeggen dat het ook veel geld oplevert. Hè. Nee. De NAVO die praat al 20, 30 jaar over hoe kan ik meer met minder geld doen. En dat lukt iedere keer maar niet. Het ene initiatief eh, buitelt over het andere initiatief. En uiteindelijk wordt het steeds slechter. Nee. En dat is dus echt wel een groot, een groot probleem. En uh, realiseert u zich dat wij dus in de jaren 90 binnen NAVO, ook Nederland. Nederland liep daarin voorop. Eigenlijk een hele hoop slagen hebben gemaakt om die... Uh, om die samenwerking te intensiveren. Toen ja. is in die tijd is bijvoorbeeld het Duits-Nederlandse legerkorps ontstaan. Dus er valt helemaal niet meer zoveel te integreren. Nee, en die Amerikanen die hebben trouwens ook nog een keer gewaarschuwd. van dat we dat niet als excuus mogen zien. om die defensieuitgaven te verlagen, verder te verlagen. Want we hebben. Dat nee, gaan, gaan we, gaan we natuurlijk wel doen. Ja, ja met een land. miljard. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat doen we dus namelijk altijd. Dus eigenlijk ja. komen alle bondgenoten daar uh, bij elkaar. om Amerika te zeggen. we weten wel dat we het niet moeten doen, maar we doen het allemaal. Nou ja, de, wat de, ja kijk, zo'n top. Uh, die wordt altijd goed voorbereid komt de ja. verklaring uit en een, er zaten alle fantastische, ronkende teksten uh, in. Je kunt ongeveer al uh, voorspellen wat er in komt te staan. Iedereen die zegt, ja, dat gaan we doen. Maar het allerbelangrijkste voor uh, Obama is dat hij uh, rust bij de stukken houdt, om het maar even in defensietermen ja. te zeggen. Ja. Dat er een commitment komt van de bondgenoten uh, dat ze een blijven steunen in Afghanistan. Dat er ook na 2014 een bepaalde verplichting wordt uitgesproken om bijvoorbeeld financieel uh, uh, Afghanistan te steunen. En dat de dat er uh, meer defensie voor minder geld uh, komt. Hè? Dat ja. er dus een, een smart defense programma wordt opgezet... om, hebben, te, om ja. te kijken hoe je dus uh, een aantal dingen structureel kunt verbeteren. Ja, en ze hebben een flinke knuppel achter de deur... want Europa wil ook een garantie dat Amerika betrokken blijft... bij de Europese veiligheid. Ja, want de Amerikanen die hebben natuurlijk ook een financieel probleem... en die moeten dus prioriteiten stellen. En de prioriteit is op dit ogenblik niet Europa, maar is Azië. Dus ja. als je dus nu ook uh, kijkt naar... Uh, en nou, de stukken die uit het Pentagon komen en uit het Witte Huis... dan wordt er gewoon onverbloemd gezegd dat prioriteit Azië is opkomst van China... en dat soort zaken en niet Europa. Ja, nu is er nog iets anders. hè? Uh, uh, je zou denken, althans als je de kranten leest... dat Poetin van Rusland uitgenodigd zou worden. Vooral ook omdat het ook gaat over dat rakettenschild. Ja. En uh, Poetin zit er totaal niet zitten. Die is bang dat het uh, gebruikt wordt tegen zijn land. En die wil eigenlijk een garantie dat dat niet zal gebeuren. De NAVO wil dat niet geven. Poetin ja. is niet aanwezig. Hoe gaat dat dan verder? ja, met die zou dan uh, wel komen. Okay. Uh, dus er vindt wel degelijk, uh, als ik het goed ben geïnformeerd, een, een, een overleg plaats op hoog niveau. Okay. Uh, Poetin die zegt: uh, Ik uh, moet uh, werken aan mijn nieuwe kabinet. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje onzin. Ja. Uh, dat kan hij ook op een heel andere manier doen. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat het signaal wat hiervan uitgaat is niet in de eerste plaats een protest... tegen uh, die raketverdediging die in Europa wordt uh, geplaatst. Daar is hij natuurlijk ook op, uh, op tegen, dat mm. begrijp ik heel goed. Maar waar het eigenlijk uh, om gaat, is dat hij daarmee ook duidelijk maakt... ja, die top voor mij is niet, helemaal niet zo relevant. Nee. En dat brengt me eigenlijk terug op wat ik eerder heb gezegd. Deze top is vooral relevant voor Obama... om uh, de, uh, de commitment te krijgen van, uh, okay. van de bondgenoten. Deze... En, en, en wil dus eigenlijk niet zo gek veel met die top. Nee, ja, dus eigenlijk dit... wil Obama deze hele top niet, hoor. Nee, ah. maar goed. Hij is er nu eenmaal, maar dan moet hij ook zo zijn... dat hij hem gebruiken kan voor zijn verkiezingscampagne. Ja, dus en, echt en veel Putin, grote he, dingen Putin we... dus En Poetin wil daar dus niet... Uh, bij zitten. Nee, Maar we hoeven dus ook niet echt grote dingen te verwachten. Anders zou Poetin nee. er als de hazen wel bij zijn geweest. Als het bijvoorbeeld zou gaan over... Syrië. Bijvoorbeeld over Syrië. Ja. Maar bijvoorbeeld ook over uh, nog verdere uitbreiding van de NAVO. En dat er allerlei staten ja. misschien wel eens lid zouden kunnen worden die in de achtertuin van Rusland zitten. Dan, dan zou het voor hem wel over iets belangrijks ja, gaan. Bijvoorbeeld Georgië. Ja, precies. Wel, nee. Maar daar nee, gaat Georgië, het over. Dus Georgië of Oekraïne. Niet over. Nee, daar gaat het absoluut niet over. Nee. Uh, dat is, die, die landen zijn echt, ja, zoals het heeft, onhold gezet. Dus daar gebeurt even helemaal niks mee. Het interessant is wel dat 60 landen aanwezig zullen zijn in uh, de grote hoeveelheid ooit hè? Ja, en dat ja. betekent dat eigenlijk alle partners waarmee de NAVO samenwerkt, bijvoorbeeld eh, voor de kust van Somalië, hè, met die anti-piraterijoperatie, ja. of in, eh, in Afghanistan, die landen worden nu allemaal uitgenodigd om gezellig mee te doen. En dat is natuurlijk fantastisch voor uh, Obama. Wat is een, een foto-opportunity van de bovenste blanken. Bijvoorbeeld ja. uh, een fotootje met de leider van Pakistan. Want die, die is uitgenodigd en het ja. ziet er nou uit dat ze weer tot overeenstemming komen. Dat Pakistan de grenzen weer opent om de bevoorrading in richting Afghanistan door te laten. Dat is dus een politiek succes voor uh, Obama. Ja. En dat ja. is ook het hele doel van deze top. Zeg, iets heel anders Rob. We moeten het ook niet over iets heel anders gaan. Iets waar jij je uh, uh, nogal tegenaan uh, bemoeit. Namelijk mm -hmm. de constatering dat China met een eigen... Met een, uh, ...totaal andere, andere legermacht wil gaan werken, een expeditionary force... ...die uitgestuurd kan worden om hun handelsroutes en grondstofaanvoerroutes te beschermen. Moet ja. de NAVO daar zich niet eens mee bezig gaan houden? Ja, en dat is ook precies een van de redenen waarom die zes landen totaal aan tafel zitten. Uh, wat je nu ziet uh, is een beweging, en dat heet een Global NATO... ...dus een mondiale opererende NAVO, waarbij je probeert om al die democratische landen... ...die landen die wat met elkaar hebben, die ook uh, militaire capaciteiten hebben... ...die elkaar kunnen versterken om die bij elkaar te krijgen... Om ook in het hele nieuwe geopolitieke spel van de opkomst van China, India op daarin een belangrijke rol eh, te kunnen spelen. Dus dat is een ander liggende agenda, alleen die zal nooit zo worden uitgespeeld. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat we allerlei discussies hadden toen de vorige NAVO-strategie in 2010 werd eh, gepresenteerd, dat was de zogenaamde albright Commissie. Nou, ik heb eh, meegedaan met een aantal van die gesprekken eh, met die commissie. En dat punt is keer op keer gemaakt: van laat die rol eh, van de NAVO nou duidelijk worden mm -hmm. in dit nieuwe. In dit, in dit ...deze nieuwe mondiale constellatie. Nou, maar dat goed. is er niet ingekomen. Nee, Rob, want het, het is duidelijk, we moeten afsluiten... ...dat deze top daarvoor niet bedoeld is. Althans, nee, dat komt niet. Obama niet goed uit. Dus we moeten nee. weer wachten op een volgende top... ...dat het misschien over daadwerkelijk echt eh, belangrijke dingen gaat... Eh, zal gaan als het gaat om de toekomst van de NAVO. En dan hoeft het, nee, het niet meer. Wil, ja. ja, nee, wat ik weet intern is dat uh, Obama besloten heeft... ...om nu geen grote stappen voorwaarts te maken. Hij wil dat wel doen. Hij wil ook best die NAVO op een nieuwe te schoeien, ...maar dat wil hij in zijn tweede termijn doen. Oké. Okay. Wat hoop jij dat eruit komt, kortrop? Ja, dat er toch een goede verklaring komt ten aanzien van Afghanistan. Want het, wat in het, En daar ben ik het volstrekt met de Amerikanen eens. Het zou heel erg slecht zijn als je een chaotische terugtrekking zou krijgen ja. uh, uit, uh, uit Afghanistan. En een paar goede besluiten op het gebied van smart defense. Dus op een betere uh, manier uh, van defensie samenwerken. Dat zou ook denk ik een hele goede zaak zijn. Oké, okay, Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We keken vooruit naar de NAVO-top dit weekend. Hartelijk bedankt Rob. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Goed, zo meteen het nieuws en dan zijn we terug met het Buitenlandpanel. Tot zo.